door al met het NOS-journaal. De Iraanse presidentsverkiezingen zijn gewonnen door Massoud Pezeskian... de gematigde kandidaat. In de eindronde versloeg hij de hardliner Saeed Jalili. Volgens de kiescommissie kreeg Pezeshkian 53% van de stemmen. Bij de eerste ronde vorige week eindigde hij ook als eerste. Pezeshkian belooft toenadering te zoeken tot het Westen. De vervroegde presidentsverkiezingen waren nodig... na de dood van president Raisi bij een helikopterongeluk in mei.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 Voetballer Mats Wiever vertrekt van Feyenoord naar Brighton en Hove Albion. De Rotterdamse club zegt een recordbedrag voor de middenvelder te krijgen. Volgens verschillende media gaat het om ruim 30 miljoen euro. In Brighton wordt Wiever teamgenoot van Bart Verbrugge, Jan-Paul van Hekken en Joel Veldman. Het weer. Vanochtend trekken buien naar het oosten. Daarna breekt de zon door, wordt het op een enkele bui na droog... Het waait flink, aan zee hard tot stormachtig en het wordt 18 tot 22 graden. De komende dagen blijft het licht wisselvallig, maar wel minder wind en vanaf maandag gaat de temperatuur wat omhoog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AEB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg te melden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. Zandvoort Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. ZFM. Met nu. Doebak leeg. Ja, tweede gedeelte van het radioprogramma. Met het uur een grotere pijn op hier. Nou, zeg, dat vind ik allemaal meevallen. Straks hebben we onder andere natuurlijk over dit. Ja, <hast> er is altijd wel ergens weer een vuur waar we over kunnen praten. En natuurlijk zijn er mensen jarig. Eén persoon is hier jarig. Die heeft ooit... Eh hier iets mee te maken hebben gehad. En uiteindelijk, oh ja... is ook jarig. Daar kijken we even naar zijn familie. En het, het is nu ook weer de datum dat ze zeggen... dat ze elkaar ontmoet hebben. Ja, Oh, een beer. Nou zeker, daar straks meer over. Maar eerst even Huur Nederlandse artiest Inge Galgar... en had ooit een single met Spinning Around. Draai maar rond. geen engel, nee. Nee, op dit knopje gedrukt. Shake 78. Een black dress, een zwarte jurk. Duistere klank. Straks draai ik die plaat nog wel even, natuurlijk. Ja, eerst nog even ja. Oh, ja, oh we zijn er, ja, we zijn er aan toe. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, terug naar 1415. Jezus, dat is lang geleden. Ja, dat ging onder andere over Johannes Hus. Hij wordt beschuldigd van ketterij en hij wordt op de brandstapel gegooid. Ja, zeker. Hij is een wonderkind die op 16-jarige leeftijd begint hij al met studeren. Uiteindelijk weet je wel, op 20e is hij meester in letteren, filosofie, nee, maakt hij eigen. Uiteindelijk is hij rector en uiteindelijk pakt hij het boek van een of andere John Whitecliffe en dat gaat over, die is heel kritisch op de katholieke kerk, echt bekijkt hoe de katholieke kerk met mensen omgaat. is er totaal niet mee eens en uiteindelijk wordt deze man dus veroordeeld omdat hij dus de, de kerk aanvalt en uh, wordt dus verbrand en er zijn nog heel veel lang zijn er nog uh, uh, opstand, uh, opstanden tot en met de 1434, dat is ruim Twintig jaar zijn er nog opstanden. Omdat deze vanwege Johannes deze Huss, dood. Ja, vanwege deze dood. Jezus. Omdat deze man zo duidelijk naar de kerk keek. Zo van: hoe die bezig zijn, is helemaal niet goed. Mm. Zeker. In 1988 wordt het uh, productieplatform Piper Alpha in de Noordzee getroffen door een aantal explosies. Gevolgd door brand. Daar kwamen 167 mensen om. En de grootste ramp in de offshore-olie-industrie. En ik denk dan, ik heb daar ook al van die films over gezien. Maar was dat dan de Piper Alpha in de Noordzee? Maar dat, dat staat er niet bij. Okay. Maar het is wel uh, echt een reek van verkeerde beslissingen. En dan, dat zie je in die films ook altijd, weet je wel. Uh, dat dat dan gebeurt. En, en het is gewoon niet eens zo lang geleden. Eind van de wereld. Ja. ja. 1957 en 1956, dat zijn de twee jaartalen. Dat ze eigenlijk denken, ja, toen hebben John en Paul zichzelf uh, elkaar ontmoeten bij een of ander kerkje. En daar werd, uh, werd opgetreden op een platte kar en uh, ik vond op internet dit stukje wat ze nagespeeld hadden. I'm John. Paul. Beer. I'd love a tea. Is there any tea left, please? No tea left, John. So, did you watch his play? Yeah, yeah. Hmm? And? Yeah, you are right. <laughs> We're all right. Ja, je hoort duidelijk echt wie John is en wie Paul is. Het wel groot. Ze hebben een goede stem gekozen voor dit stukje na te spelen. En John is redelijk van zichzelf overtuigd. En Paul is eigenlijk nog maar heel jong. Hij is 15 jaar oud. Hè. John is 16. Echt van die twee jongens gewoon nog. De ene is nog heel stoer aan het doen. Of de ene is nog niet zo stoer. En de andere is wel stoer aan het doen. En uiteindelijk gaan ze samen spelen. En wat ze samen hebben, dat vertelde ik de vorige keer ook al. Dat is namelijk dat een moeder op vrij jonge leeftijd is overleden. De ene door een, door een operatie. Ze had geloof ik borstkanker. En de andere is aangereden door een politieagent. Uiteindelijk zijn ze allebei grote fans van Elvis... En weten dus bij elkaar in hun leven, dat ze alle twee nog leven. 200 songs te maken. En dat hebben ze uitgerekend. Hoeveel geld levert dat dan op? Nou, dat is onder andere twee. Nee. 100 miljoen? Nee, 1 miljard dollar... hebben ze plus minus bij elkaar gespeeld. Dat zullen de prijzen nu zijn... die ze eraan plakken natuurlijk. En uh, het grappig is dat toen ze uit elkaar gingen... dat waren persoonlijke verschillen. Zakelijk, muzikale verschillen. En uiteindelijk uh, uh, was het uh, beter zo om uit elkaar te gaan. Maar dan een, een paar jaar later ontmoeten ze elkaar weer... en toen gaf John Paul een hug. En dat deden ze eigenlijk nooit. En Paul was onder de indruk... die zei van... Hey, dit is wel bijzonder. En John zegt, ja, het voelt goed. Dit voelt goed. Dus toen was er weer een beetje een opening. Maar ja, in 1980 helaas. John ja. eh, Lennon natuurlijk neergeschoten door Mark Chapman. En Nog even een fragment van de Beatles? Natuurlijk. Even een klein stukje. Be my be my en dit speelde ze vooral in het begin. Hè? Echt een beetje het rock en roll. Later werd het natuurlijk wat experimenteler. Maar toen speelde ze in het begin heel veel. Leuk. Dus, okay, even Leuk, zeker. In... Uh... Even kijken. In 1942 was de dag dat de familie Frank ging onderduiken in het achterhuis. Ja. En uh, toevallig ik ben ik van de week ook in het uh, Holocaustmuseum geweest. Ja. Uh, daar worden zij eigenlijk niet genoemd. Nee. Ik heb ze niet gevonden, maar het was wel heel indrukwekkend. En ja, dat gelijk ik van, ook ja. wel. Ja, dat ben ja. ik ook altijd. Vriend, volgens mij. Ik, uh, ja. Uh, ga ik daar weer een stuk. Ja, ik, ik las nog een stukje te lezen wanneer ze uiteindelijk uit Duitsland kwamen. kwam. Uh, uh, Otto Frank is in 1922 30 uit Duitsland omstreekt ja, die anti-Joodse maatregelen. Uiteindelijk is Anne Frank hier pas in 1937 gekomen. En uiteindelijk waren er heel veel huizen stonden leeg. Dus ze konden zo zo'n huis betrekken om daar te gaan wonen. En uiteindelijk heeft hij een eigen bedrijf opgericht. opgericht deze Otto Frank. En daar zijn ze boven gaan wonen. Dat is, ook, dat is allemaal wel bekend. Nou uiteindelijk het MAF is nog wel een heel bijzonder verhaal over de, de paardenkastanje. De boom in de tuin is nog wel, wel grappig. Die is... Heel lang uh, gerestaureerd. Die zou eigenlijk gekapt moeten worden. Omdat die voor 42% slecht was. En uiteindelijk werd die gestut. Er werd beton ingestort. Er werden ijzer dingen ge, uh, ingezet. En uiteindelijk is het toch in 2010. Op 23 augustus is die omgewaaid. En nou, dat is wel uh, heel jammer. Want uh, in het boek van Anne Frank. Uh, refereerde ze heel vaak over die, uh, over die boom. Want dat was haar enige stukje natuur. Wat ze kon zien vanuit haar raam. Goed. Ja, dat ging over Anne Frank die uh, 1942 in het uh, Achterhuis plaatsnam... met nog een aantal mensen. Ja. Goed, we hadden het is... net over de Beatles. Ja? Nog een verhaaltje over de Beatles. Dat is een bijzonder verhaal. In Londen gaat de eerste Beatlesfilm Hard Day's Night in de première. You know we like to sing. On, day's night. Het is een, een documentaire eigenlijk... over wat zij meemaken. en Vooral de openingsscene heb ik zitten kijken. Dan rennen ze over, uh, over het station in uh, Londen... Uh, op weg naar de trein... En uiteindelijk gaan ze daarmee met in de trein zitten en er zit dan een oude man in de trein. Nou, het is echt een bizarre scène. Hello, grandfather. Hallo. Ik he kan praten, kan hij? Kan ik is hier well, grandfather? Who knows? <laughs> het is echt slappe hap gewoon. Maar uiteindelijk het camerawerk van uh, van de cameramensen, die hebben er toch wel een moderne opwindende film van mee te maken. Hmm. En uh, het is voor de eerste keer dat een film zo door filmcritici het eigenlijk toch wel werd geprezen. Het is nu een cultfilm natuurlijk als je naar kijkt. En ze hadden nooit verwacht dat het zoveel geld zou opleveren. De eerste jaar 6,1 miljoen dollar heeft het opgeleverd. Dat is best veel geld. Het maf is wel dat Brian Epstein, dat was de manager van de Beatles, die had niet zo heel veel verstand van geld. Die had eigenlijk met de filmmaatschappij afgesproken van, ja, hoe moeten we betaald krijgen? En ze wilde eigenlijk niet zoveel geld uitgeven. Ze dacht iets van 500.000 euro uit te geven. En Misschien kunnen ze iets van 25% geven, de Beatles. En Brian Epstein had er echt helemaal geen idee van. Je had eigenlijk 7,5% bedongen. Dat is heel weinig. Van de weinig. opbrengst? Van de opbrengst, ja. ja. Dus dat is heel weinig. Want ze, hadden, ze wilden eigenlijk 25% betalen, de filmbazen. Dus hij heeft eigenlijk gigantisch in zijn vingers gesneden. Dus Brian Epstein en het Mafie is dat ze ook nog een contract hebben getekend voor drie films. Dus ze hebben Zo. drie films, hebben ze gewoon veel te weinig betaald gekregen. Dat hebben ze later vastgoed gemaakt, maar dat ging dus over de Hardest Night film van de Beatles. Ja, ik vind eigenlijk ook dat ze vandaag uh, zouden moeten uitzenden ergens, want het is precies 60 jaar geleden. Het is precies vandaag 60 jaar geleden, is Toch wel een kroonjaar. Nou, ik heb een stukje zitten kijken. Nee, nee, nee, Het is echt heel oud. Nou ja, voor de Beatles fans gewoon. Ja, die hebben allemaal ja. langer al gezien ja. tot, op hun eigen kanalen. Drie jaar geleden is Peter R. de Vries neergeschoten ja, ja, ja, in Amsterdam. Ja. En na negen dagen is hij uiteindelijk overleden. Ja, bijzonder verhaal. Ja, ja. Het is echt bizar. Afgelopen week was er ook weer heel veel aandacht voor. En dan zie je ook de, de zoon en de dochter weer uh, die toespraak maken die toch wel kippenvel geeft. Dat is toch ja. wel uh, bijzonder. Iets allemaal goed. Ja. Straks nog wel meer meer. Uh, of uh, geschiedenis, Eerst eerste uh, dochter verjaardag. En die plaat, ik beloof dat. Ingel Kokar. En draai nu maar even rond. Dan. Spinning around. Hi, Boetubotlein. Goedemorgen. fijn dat je erbij bent. of your shoes and spinning around. Dansen in je eigen living room. Ja, We verwijzen nog even naar Buzz Lombard. En uh, uh, free, everybody's free to wear sunscreen. Uh, goed zover was Inge Kogar en uh, spinning around is er weer tijd voor. Wel bijzonder. Hij zingt op zijn eigen verjaardag namelijk. Straks daar meer over. En uh, wie is de jarig? We kijken het er even na. Ja, ze overleed in 2016. Nancy Reagan ze was toen 94. En ze was, ja, dat was de presidentsvrouw. Daarvoor was eigenlijk uh, Anne Frances Robinson. En artiestennaam was, was ook actrice. Ze was Nancy uh, Davis. En ze speelde een eerste speelfilm in 1951. Nee, 1948 geloof ik. Uh, Doctor and the Girl. Ze heeft nog tien andere films ook gespeeld. En ze ontmoetten Ronnie, zoals zij hem noemde, in 1951. En ze trouwden in 1952. En hun eerste kind kwam uh, ook in hetzelfde jaar. En uh, ze waren zeer gehecht... Uh, aan elkaar en, en grappig, in een, uh, no, pas geleden in een interview, nou een paar jaar geleden in een interview vertelden ze dit. One country that we went to, I don't remember what country it was, but they put us in separate bedrooms. Well, <laughs> <laughs> Ronnie was just having a fit. I don't know if they have removed us or, or what, but we didn't like to be apart. Nee, precies. Nancy vertelt dat ze naar zeg een of ander land ging om waarschijnlijk ook weer even te praten over de politiek. En Nancy ging altijd mee. En toen hadden ze in twee aparte kamers hadden ze zich ondergebracht. Nou, Ronnie, nee, dat gaan we echt niet doen. We slapen bij elkaar. En uiteindelijk gingen ze slapen bij elkaar. En uh, ja, Nancy Reagan heeft nog tien jaar langer geleefd dan, gewoon, dan, uh, uh, dan Ronald Reagan. Maar ze waren ook hij was ook tien jaar ouder ook, geloof ik. Zwaar. Ja. ja, dus dat is uh, misschien ook maar uh, Toevallig Blijf. zie ik aan de zijkant ook dat uh, ze gelijkjaar is bij George W. Bush. Ja, klopt. Ook toevallig. Jo, ja zo. Wat uh, ook een toeval is, want jij zegt net van, uh, dat de Beatles waren geïnspireerd door Elvis Presley. Ja. Maar uh, Elvis Presley was weer geïnspireerd door Bill Haley. En Bill Haley is van 1925 en hij was dus diegene van Rock Around the Clock. Bill Haley and his comments. 1, 2, 3 o'clock, 4 rock Ja hoor 5, 6, 7 o'clock, 8 rock En hij had nog een andere plaat die was ook wel vrij groot dit. See you later, alligator ja. Het maf is Je uh, man uh, had uh, door aller, uh, allerlei stijlen gecombineerd Zwarte muziek met witte muziek en uh, met uh, elementen op zweepende sound heeft hij gecreëerd Uiteindelijk kwam deze platen uit 1954 geloof ik Uiteindelijk maf is dat de film uh, Blackbird Jungle kwam uit in 1955. Daar staat dit plaatje in. En uh, dat werd zeer populair. CLA de Allocator kwam daarna. En tijdens de optredens kwamen vrouwen daar naartoe. Het liep soms ook wel een beetje uit de hand. Omdat die, ja, er ja, zoveel enthousiaste fans dan keken ze eigenlijk goed naar het, naar het podium. Toen zagen ze daar een hele oude kerel staan. Ja, maar hij was maar 30, hè, geloof ik. Maar ja. hij was wel aan het kalen. Ja, hij was kalend. En ja. hij had toch niet juist een seksspiel. Dus en dat is toch niet dat hij, die, die heupen deed het niet waarschijnlijk. Nee. Ah. Dus, dus dat, uiteindelijk was hij toch ja. niet zo populair meer. Dat was een beetje. Ja, het was vrij snel. nam het af zijn populariteit. En heeft Elvis het overgenomen. Ja, maar een klein nog detailtje. Ja. Want uh, hij, ze hebben achteraf hebben ze toch de credits gegeven die hij kon krijgen. Want er is hem wel een planetoïde naar okay. hem genoemd. En okay. die heette. De 79896, Bill Haley. Okay. De Haley, ja, de Haley natuurlijk. Bill ja. Haley. Oh, kom het, Haley. Oh dat is wel een hele andere. Ah, maar goed, het, anders. Is wel, ja. uh, het, het is wel mooi. Ja, eer toe komt hij is wel de inspirator geweest met de, deze nummers. Ja, zo inspireert ja? iemand weer, iemand anders. En uiteindelijk ja. komt daar iets moois uit vandaan en uit hier. Er leeft nooit Elvis. Goed. En uit Elvis zijn de Beatles weer gekomen. En zo gaat dat steeds weer door. Goed, ja. wie is er nog meer jarig? We kijken naar Sylvester Stallone's jaar. Oh. Die wordt vandaag 78. Ja. Ja, bijzonder. Hij is nog geen 80. Ik zat eigenlijk soms wel te denken, is hij niet wat ouder? Nou, ja, nog even een bekend stukje natuurlijk. Altijd leuk, hè, die films. Ik zit dan als weer te kijken als ik erin kom. Ik zal hem niet speciaal zelf aanzetten. Maar er zitten van die scènes in zoals dit, hè. They drew first blood, not me. Look, Johnny. Let me come in and get you the hell out of there. Ja, mooi. En ook dit, hè. Dat hij dan in het bos helemaal de macht pakt... en al die politie mensen één voor één... net niet doodmaakt. I could have killed you. Don't push it. <laughs> Don't push it, I'll give you a war you won't believe. Let it go. Let it go. <laughs> Let it. Ja, oh, mooi. Ik had een beetje kippenbel van deze Ik vond hem altijd zo'n stom mondje, <laughs> zo scheef bek. Ja, ja, dat de... werd uitgelegd ook in zijn biografie. Hij is tijdens de, de uh, geboorte is het niet helemaal goed gegaan. Nee. En heeft hij dus eigenlijk een soort verlamming gekregen... aan zijn kin en aan zijn lip. Vandaar dat hij ook op een aparte manier praat. Ja, hij heeft natuurlijk ook heel veel bijzondere dingen gedaan. Een van die dingen heeft hij natuurlijk ook... hij heeft niet alleen zelf uh, uh, films gemaakt... maar hij heeft bijvoorbeeld ook dit gemaakt. Hè? Het vervolg op Sirenite Fever uh, heeft hij gemaakt, Staying Alive... En zoals uh, Alfred Hitchcock dat ook deed, heeft hij ook gezorgd dat hij zelf in die film kwam. Was hij regisseur of zo? Hij was regisseur. Echt waar? En In de oh, opening als Zon uh, uh, de Volta aankomt lopen, dan loopt hij uh, tegen uh, Sylvester uh, Stallone aan. Het is een heel mooi stukje. Oh, wat grappig. Hij heeft meerdere dingen natuurlijk gemaakt. Uh, hij heeft onder andere ook uh, films gemaakt met zijn eigen zoon. Dat is wel een bizar uh, verhaal. Zijn zoon, uh, Saga Stone, die is niet zo oud geworden. Hij is maar 36 geworden. Hij heeft oh. uiteindelijk iets van een... Uh, Aardeverkalking gekregen. In ieder geval een hartaanval overleden. Maar die heeft ook samen met, uh, met hen uh, films gemaakt. Dus dat is op zoveel bizar om dat te zien. Hmm. Rambo. Ja, hoort hij er ook nog bij natuurlijk. Want ja. dit is eigenlijk zijn allereerste film. Ja. Rocky. Dat had hij al vrij snel geschreven in 1974. Heeft hij ook echt zelf geschreven? Heeft hij zelf geschreven? Oh, dat wist ik niet. Aan een talende bokser die uiteindelijk nog één keer gaat boksen en uiteindelijk dat. Uh, uh, noem ik uh, uh, Wint eigenlijk, hè? Ah, hij stijgt in mijn achting. Ja, zeker. Cobra, ja. Expendables, nou, allemaal dat soort dingen heeft hij natuurlijk gedaan. Nee. Sylvester Stallone, Niks anders dan lof. Ja, zeker. Het, het mooie is wel dat nog zijn eerste film... Sorry, ik kan niet ophouden over deze man. Nee, ik merk het. was zijn eerste, eerste echte film. Is een softporno film. Oh. Ja, die heb ik gezien. Dan had hij nog lang haar. Ook oh. daar, al heel lang haar. En dat hij een beetje denkt aan die ene gast... Uh... Uh, die, uh, die, die de grootste van de uh, hele wereld heeft. Nee, dit, was echt, dit is wel echt een onschuldige softpornofilm. <laughs> ik kan even niet op zijn naam. Party vanaf. at Kitty and the Studs. Een stad. Uh, de Studs. En dat was in oh. 1970. Er is een remake van gemaakt in de hoop dat ze net zo populair werden als deze film. Als, uh, ja, Ik denk nu dus aan die Ron Jeremy. Ja, vind, nee, maar hij heeft ook inderdaad wel zo'nzelfde cultuur, een beetje. Het is een retro-porno, dat is het echt. Retro-porno? Is, is ah oh, okay. jongen. Schat, kijk maar hoor, het is een retro-porno. Er is helemaal in. Oh, let ja. Go. Ik heb go. nog een verjaardag, en dat was dus Nancy Griffiths. Ze, ze is maar 68 geworden. Ja? Yeah. Of ze is, het, ze is 68. En uh, Bob Dylan was een grote fan van haar. En zij was eigenlijk ontdekt dat ze op 14-jarige leeftijd bij een kampfeer aan het zingen was. En uh, zij heeft echt wel veel nummers, maar ook dat from a distance. Misschien ken je dat al. From, from a distance. distance. Ja, natuurlijk. Uh, het is een bijzondere uh, stemgeluid. Dat, dat heb ik gisteren nog gedraaid. Ja, vandaag uh, zou ze. Nee, niet klopt. Ja, bij, zou ze bijna honderd worden. Jeanette L Lee. Jeanette Lee. Uh, Janet Lee. En zij is. Nou ja, voor, uh, ja. Oh, dit hè. Dit. Oh, dat zet ik kleren uit. Dan gaat ze onder de douche. De zwart -wit film. Je ziet niets, alleen maar dat er, denk ik, bloed eh, weggespoeld wordt. Want ze wordt hier neergestoken door natuurlijk. Ja, de gek. Door de gek, ja. Ja hoor, ja, ja, het ja, weer ja, ja. Uh, Anthony per per Perkins. Anthony Perkins speelde de rol. Ja, van de, de dus was er brand. geen lange rol van haar? Nee, en later heeft ze nog in andere films gespeeld, uh, onder andere ook in dit: The Man from an Uncle. En uh, zij heeft heel veel films uh, uh, gespeeld. Uh, en uiteindelijk staat ja, ze eigenlijk het meest bekend om dit hè? Uh, ja, staat ze bekend om. Da, ja. Dat blijf je gewoon terugkomen. Uh, ja, vertel. Ik heb nog eentje. Nog eentje Jet doe maar. Harris van The Shadows. Hij is van 1939. Oké. Okay. Dus die, die is vandaag. Uh, 85 geworden, zeg ik het goed? Ik denk het wel. Oké, okay, dat ja, is ja, okay. een leeftijd ook, dat hè? Dat moet je van tevoren uitrekenen, natuurlijk. Ja, ja, ja, ik moet het zo uit het hoofdje. Zo, het Goed, of... George Jubberbush ook vandaag jarig. En uh, die wordt 78. En ja. uh, oh, ik heb straks nog wel even een stukje. Oh ja, dat is wel leuk. En, uh, die heb ik niet. Deze heb ik ook niet. 50 Cent is jarig vandaag. Ja, klopt. 50 Cent. Ja. Uh, Uit 1975 is hij? Een, stuk, een stukje 50 Cent. Uh, waar had ik dat ook alweer candy zien? Shop? <laughs> the candy Shop? Ik nu in de Candy Shop. Oh man, waar had ik hem nou weer staan? Ja. Nou, kom straks nog wel. Dat ik wel even Oké, okay, de nieuwe single van. Uh, een Dragons. Album hebben ze uit Loom. Ja. Yeah. Wake up. Wordt maar eens pakken? Wheels up when I'm up the ground. I'm nowhere but I'm all around. I'm spinning and watch me now. I'm spinning and spinning, spinning, spinning. Big man when the wall between us. Big man gonna break to pieces. Spin, spinning and can't believe it. Spin, spinning and spinning. Spin, uh, turn around. Turn it up. Talk a bit. Zip it up. Lock you in and close it up, up, up, up. Yep. Everybody's coming for you Wake up Everybody's coming Wake up Everybody's dropping Everywhere Everybody's coming, Wake up. Everybody's coming Wake up Some days I'm a chameleon Switch it up when I crawl the ceiling Flip it upside down and we was coming to my mind And I'm bound to seize it. Take a chainsaw out and feed it. Come alive when you don't believe it. Write me off and I'd love to read it. Spit your words and I'll watch you eat it. Digging in, digging in. Imagine Dragon, niet altijd even goed... maar dit is wel weer lekker catchy... gewoon lekker popmuziek hier op de radio... Imagine Dragon, en dat heet... Oh, Let's Wake Up, en die gast... de zanger van uh, deze band... die heeft echt... die uh, uh, mij echt veel meer respect afgetoond... omdat hij op een gegeven moment... heeft hij, hij is een documentaire gemaakt... die heet Believer, en hij is een aanhanger... van de kerk van Jezus Christus... van de heilige der laatste dagen... en dat is uh, eigenlijk komt bij bormonen vandaan... en uh, ja, dat is een bijzondere insteek... van het geloof, en hij heeft zich... Uh, in die documentaire uh, Believer heeft hij zich ontzettend hard gemaakt op het feit dat er meer respect moet komen uit deze kerk ja. voor, uh, voor de, de homo's en voor de lesbies. En daar werd gewoon ja, niet naar geluisterd. Het werd niet gerespecteerd. En daar heeft hij zich hard voor gemaakt. En dat is uiteindelijk niet gelukt, maar hij heeft dat wel geprobeerd. Ik, uh, ja, gast uh, respect. Gewoon. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Het is al bijna weer een half... En we kijken naar... Nou, dat doe jij maar even wel. Ja, er is, ja. Uh, normaal heeft Classic Concerts in juli zomervakantie... maar dit jaar komen er vier concerten, zomerconcerten. Iedere zaterdag in juli om drie uur s middag, dankzij Willem Strooman. Hij is de vaste organist in de kerk. En uh, het begint eigenlijk op 6 juli vanavond... Om, of nee vanmiddag om drie uur. En het orgel uh, als zangbegeleidingsinstrument... Uh, en de presentatie, uh, dus Kees Verschoor en Willem Strooman... in een samenwerking met haar, een score lokaal. Dat is vanmiddag om drie uur. Dat is best leuk, denk ik, om heen te gaan. Zeker. Nee, en volgende is... week heb je dan jazz op het orgel. En dan komt Bert van den Brink. En dat is ook een hele bekende jazzpianist en organist. En vorig jaar gaf je al concert ook in de Grote Kerk... en dat is in Bavo. Nou, daar zijn er nog twee, maar daar komen we naar de hand wel op terug. Ik zal straks nog even een orgelplaat draaien om het helemaal even aan op elkaar ja, af te sluiten. Van orgeljoken. De burgemeester heeft een handen vol aan de uh, overlast hier in uh, Zandvoort. Er zijn echt een beetje een paar warme dagen. En meteen loopt het uit de hand. En er wordt gezegd uh, dat uh, het beeld is ontstaan, dat alleen de Marokkanen uh, van Marokkaanse Root hier uh, heel veel onrust zaaien. Dat is niet waar. Het zijn ook mensen uit Harderwijk en Bolle Streek. Die hebben onderling heel erg goed contact met de mobieltjes. Voordat je weet, zijn ze ook weg. Dus door het warmeer neemt de agressie ook toe hier in Zandvoort. En eh, dat is niet alleen in Zandvoort. Het gebeurt ook in Rotterdam. Hij heeft overleg met verschillende burgemeesters om te kijken wat ze hieraan kunnen doen. Het is een uitdaging om met beschikbare agenten dus eh, toch eh, de kop in te drukken. En bij een drukke dag moet het worden opgeschaald. En ja, dat betekent dus dat politiemensen hun vakantiedagen moeten inleveren. Eh, nood wet. En eh, veel agenten komen dan uit de rest van Noordkop. En eh, ja, er moeten gewoon dingen worden opgepakt. Uh, er is ook al oproep gedaan op social media... voor een knokploeg, Een demonstratie! Hij zegt, ik snap het, jullie willen ons eigen rechten optreden... want het gaat sneller, denk je, doe het nou niet. Het kan alleen maar uit de hand lopen. Hij zegt, uh, ik heb het wel onder controle... en we zijn druk bezig met andere politieploegen... Uh, uh, uh, uh, om dit voor elkaar te krijgen. Hij zegt, ik kan in korte tijd kan ik gewoon zeg maar mensen hier wel naartoe krijgen. Dat kan echt wel. Dus uh, we vertrouwen we wat meer in. We werken eraan. Dat, zo was het een beetje het beeld wat de burgemeester wil neerzetten. Okay. Mooi. Als je nog wel stoppen met roken, dit is je kans deze zomer. Want er begint een gratis cursus op 18 juli. Dus dat is over nog geen twee weken. En iedere donderdag dus van half vier tot vijf. Uh, kan je in pluspunt kan je met elkaar uh, samenkomen. En dan kan je het erover hebben. En deelname is gratis. Oh. En dan moet je kijken wat het al scheelt. Ieder pakje sigaretje wat je minder rookt, Het scheelt 12,50. Ja. Dus uh, het is echt een cursus die geld opbrengt. <lacht> Als je het goed bekijkt. Nee. nee. Ja, wel, ja. Hij, ja. Die cursus brengt geld op voor jezelf. Ja, voor jezelf, ja. Ja, je hoeft die hij is en gratis en je spart sigaretten uit. Ja, maar... Het is nou, alleen... Wat wil je nog meer? Ja, oké. Okay. Nou ja, ik ben benieuwd hoor. of dat wel Uniek punt uh, op, de op, uh, op de agenda... ...in een politiek debat... ...of waar ze aan het praten waren, ik weet niet waar waren ze aan het praten... ...maar het ging in ieder geval over... ...dat ze een ondergrondse parkeergarage wilden gaan uh, realiseren... ...bij de Vavousjeplein... ...en andere partijen waren ook wel positief... ...alhoewel, niet allemaal... ...je moet groot denken, zegt uh, Kim Currensen. Uh, ...ja, we moeten gewoon kijken... ...hoe kunnen we het beter maken... ...de kwaliteit van de openbare ruimte... ...de OPZ en de D66 waren een stuk uh, kritischer... ...die vonden het een extreem onrealistisch plan... En uh, ja, er is al eerder naar het plan gekeken. Toen was het ook niet haalbaar. Waarom zou het nu wel haalbaar zijn? Maar, zegt Keurens: Hallo, kijk eens even naar Wijk aan Zee. Kijk eens even naar Scheveningen. Daar werkt het al. Het schijnt Noordwijk, dat Noordwijk uh, al bezig is. En daar kunnen ze 400 auto's onder de grond plaatsen. En dat geeft toch een mooier beeld op straat, zou je denken. Daar komen we zelf al parkeerplaatsen bij natuurlijk. Ze zijn al bezig met de andere plekken. En dan nog een keer onder de grond. Jezus, man. Echt. Uh, openbaar vervoer, laat maar. Doe die trein maar weg. We komen allemaal met de auto naar Zandvoort. Vertel, wat ja, heb jij gisteren nog? Gisteren was de opening van uh, de Street Art Zandvoort. Oh ja. En ik ben erbij geweest. Ik ben, uh, het was bovenaan de kippentrap, uh, uh, liet ze zien uh, hoe, hoe mooi dat geworden is. Je hebt die foto's gezien. En uh, het zijn dus gerelateerde kunstwerken vanuit twee privé-verzamelingen. Onder andere Black Le Rat. De Rat. En Pipsqueak was hier. En het zijn hele mooie dingen. En euh, ik zou zeggen, ga zeker even kijken. Eentje lijkt wel een beetje op Banksy. Beetje, ja. ja, Die, ene, die middels die lijkt echt wel een beetje... Uh, ja, maar het klopt. Uh, er hangt ook een, uh, een soort Lito van dat ene ding van Banksy... met dat meisje met die ballon. Ja, die hangt ja. daar in het museum. oh ja En uh, je ziet hier al de street art. En het is echt de moeite waard om even te gaan kijken. Jazeker. Nou, goed, dan zullen we even Zandvoortse berichten, dames en heren. Wat wordt die landenkeuze? Oh, er zijn mooie plaatjes momenteel. Jan, het euh, kopje verjaardag geval en zou kunnen, geschikt kunnen zijn voor die landen. Weet je wat ik vult? Hier is even een lekker plaatje van Inhaler. De zoon van Bono maakt muziek. En die hoor je hier. Jazeker. These are the days. Dat zijn de dagen om mijn zand voor de kopen. of a machine and Whoa. dat ik echt helemaal draaide en pas, pas geleden hoor ik van... ja, dat is de zo van Bono. Wat ziek idee. dat het is niet te horen, wel in de uithaal... hoor je het een beetje dat, dat scherpe geluid. oh ja, dat is Bono. Oké, die zijn deze van Inhaler. Zo is de band, mocht je denken van wie is de dan? Nou, dan weet je dat de Inhaler... Het is de zaterdagmorgen natuurlijk, is er alweer wat geschiedenis blijven staan. 1981, John McEnroe lost Bjorn Borg af voor ja, de nummer 1... Op de wereldrangreis van uh, tennisers, niet van schaatsen. Nee, het was een tenniser. En uiteindelijk ja Björn Borg en uh, vooral John Macro. John Macro zorgde altijd voor bizarre situaties op de tenniscourt. Uh, tennis en daar is natuurlijk ooit deze plaat van gemaakt. 40, Out. Out. What? Out. Out. En ik had eigenlijk het. Out origineel nooit gehoord waar het eigenlijk op geschoeid is. En tot ik op YouTube aan het zoeken was ik denk ja, de Brad, waar komt de inspiratie vandaan? Is er nog iets van terug te vinden? Dan hoor je dus dit. Een echte uh, tenniswedstrijd. Nou, dit is zeg maar het origineel. Hij gaat helemaal door het lint. Hij wil gewoon zijn gelijk halen. Uiteindelijk schorst hij zelf de tennis uh, tenniswedstrijd. Uh, en het gaat langs de kant zit. Ja, hij gaat dezelfde ik, ik heb recht op uh, zoveel minuten pauze. Die pakt hij ook. En dan komt er nog weer een, een jurylid bij. En uiteindelijk gaat hij weer tennis. Maar het is echt een, echt een sensatie. Je denkt, jezus, John McEnroe. Het is bizar om te zien. En dan zou je denken, hebben ze nog een beetje respect voor elkaar gehad? We hebben elkaar niet En ik denk dat als we, we, like other, you know. we were in een room waren, we kunnen praten. We hadden altijd respect voor elkaar gehad. Dat is absoluut ontrue. Um, ja, precies. We ik... hebben het eigenlijk wel respect voor elkaar gehad. Maar uh, het was snoeihard op de baan gewoon. Maar goed, uiteindelijk heeft uh, deze uh, John Macro uh, 46 weken op nummer 1 gestaan. En later werd hij weer afgelost op Jon Borg natuurlijk. Dat blijft maar heen en weer gaan met die uh, tennis, uh, toestanden. Maar dat is de jaren 80. Ik weet het wel. Toen vond ik tennis ook nog leuk. Zeker als dat soort dingen gebeurt natuurlijk. Ja, Logisch. sensatie. Ja, zeker. Natuurlijk. Vertel, wat ja, we hebben het wel eens over verzekeringsfraude. Maar er is dus een stel die is betrokken bij 80 aanrijdingen in bijna 2 ton verzekeringsgeld. Dus het OM heeft inmiddels 6 maanden stel geëist tegen hun vanwege verzekeringsfraude. En uh, van 2014 tot 2020 hadden ze dus uh, tientallen aanrijdingen. En in alle gevallen draaide de tegenpartij voor de schade... Zo. En, en, en ze werden uiteindelijk opgepakt... naar onderzoek van een verzekeringsmaatschappij. Want het viel hen op dat er wel heel veel schadeclaims... kwamen van het echtpaar. Oké. Okay. <laughs> ja. Ja. Ja. Nou ja, als het aan het, aan het OM gaat... gaat het stel, Dus een half jaar in de stel wordt het stel in de cel? Welk land is het, het is gewoon in ja, Den Nederland. Den in, ja, Nederland. Ja, in Nederland. Vrouwen ja, nee, de fraude, fraude wordt tegenwoordig weer anders aangevlogen. Dus uh, misschien kan je er makkelijk mee wegkomen. Dat zie je. Ja. Dus en dat en daarnaast eist dus de officier van Justitie... dat het stel een schadevergoeding van 17.000 euro betaalt... van een van de verzekeringsmaatschappijen. En als ze daarna weer in de fout gaan zouden ze nogmaals zes maanden celstraf krijgen. Maar ja, ik denk, je kan toch aangereden worden? Maar het is wel heel toevallig dat het heel vaak is. Maar stel je voor dat ze straks een echte aanrijding krijgen. Dan ja, zijn ze gewoon heel slecht in het verkeer. Ja, ja. Ja, ik bedoel, boven de 50 wordt het nog gauw minder hoor met je reactievermogen. Het kan best zijn <laughs> dat je dan net even te lang bent. Ah. Goed, vandaag wordt ze 57. Jawel, dat wordt de Jolandekeuze deze week. En ja, dat, geen, geen vervelende Jolandekeuze. sowieso om naar te kijken. Her Nova wordt van 57. Je ken haar ooit. Dit hè, was een van haar eerste platen. Zat hij met Angels, want ze had dit ook al plaat. Dat komt misschien ook door het hoogstemgeluid wat maar ze produceert. Maar dit produceet. is dus I'm No eens met me klaarstaan. Wilde je dat wel? Ja, die wil ik okay, wel horen. Uh, virus, uh, virus of the Mind dat is ook een leuke plaat. Ze heeft wel een foutje gemaakt in haar carrière. Hij heeft ooit samen met Bluff. What the fuck heeft ze samen gewerkt hier in Nederland. Ze is een voorprogramma van Brian Amers geweest. En ze is een ambassadeur voor Bring the Elephant Home. Uh, en dat is een uh, thaise uh, straatolifant die terug... Die moet vrijgekocht worden. En in Thailand hebben wij ook geen rit gemaakt op de olifant. Want dat is echt not done. En zij wil daar echt zich hard van maken dat het afgelopen is. Met die olifant in het straatbeeld. Die hoort gewoon weer terug de natuur in te gaan. Nou goed, wordt tijd voor die landenkeuze. <lacht> ja, zet de, de band. Hier. I'm no angel. Ja, ja, de man van de scheurende gitaren, toebak Leeft. Nou, uh, dit soort muziek vind je dan ook leuk. Het is een hele hoge stemgeluid van een, uh, een zeer aantrekkelijke dame. Hedden Novus wordt vandaag 57 en dat heette I'm no angel ondertussen. Ja, nou ja, wel, het zal wel angel zijn, want als je met bluff ook nog muziek gaat maken, dan ben je dan helemaal goed. Snik gewoon! Dus doet me normaal, ook denken aan die ene film... dat die dame dan doet alsof ze een wat, orgasme heeft. Dus zo'n type is dat ook weer op te zien. Ja, ja zo'n zo beetje wel. <coughs> Mac Ryan, daar doet ze een beetje aan denken. Ja, en... Hij heeft dus al heel wat muziek op haar naam staan. Ja, sorry, het raam staat open. Het gaat echt, het gaat echt momenteel tekeer. Wow, Blijf ja. binnen. Ja. Het regent echt bizar hard Je hoeft de plantjes geen water te geven vandaag buiten. Ja, dat is zeker waar. Vandaag lezen we natuurlijk in de, in de kranten... en uh, ook al gisteren was het op het nieuws... dat ging het ook over Engeland... Goedenavond. In Engeland, of het VK zoals je officieel eigenlijk moet zeggen, doen ze het heel anders. Eén dag na de verkiezingen is de nieuwe premier daar al aan de macht. Sterker nog heeft hij de dienstwoning in Downing Street al betrokken. Ja, dat gaat toch even anders in Engeland. hè? Echt uh, bizar gewoon als je dat ook gewoon leest. De kiezer in Groot-Brittannië wil dat het roer omgaat. En dus is de nieuwe man al begonnen. En is de oude premier trokken. Ja, de oude premier. Dus in één dag ja. moet het hele huis yes. leeg en, en weer ingericht worden. Ja, yeah. Rishi Sunek, die stopt uh, zeg maar uh, down the street 10 uit. Uh, pakte nog even de microfoon. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. I have given this job my all. This is the best country in the world. En het is thanks, entirely to you. Jazeker, yes, hij wil iedereen nog even bedanken. Hij heeft zijn best gedaan. Het lukte niet. En uiteindelijk heeft de kiezer gesloten dat ze nu centrum links, extreem links gaan ze nu zitten. Toolmaker heet hij of star Marker? Uh, hij heeft wel grappig gelegd: altijd uit dat hij bij het gewone volk vandaan komt. Mijn vader was een toolmaker. Hij uh, was een toolmaker. Mijn mom was een nurse. Mijn dad was een toolmaker. Hij werkte in een factory. Herbert ja, werd zo vaak. werd hij eigenlijk. werd het uitgelegd dat hij een toolmaker was. die iedereen om moest leggen. dat je denkt van ja, nou weet ik het wel. Gast. je komt bij het gewone volk van haar, Deze Starmer. Starmer heet hij, geloof ik. Die is nu de. ja, minister-president in Engeland. Die moet het allemaal gaan uh, uitleggen. En ik vind. een Engelse politiek ook gewoon veel leuker. Ik weet niet helemaal wat ik ik heb wel mijn ideeën. We naar Fleur Laansbach, onze correspondent in Londen. Ja, een centrum partij pakt hier nu de macht. Terwijl bij de vorige verkiezingen verloor deze partij nog onder Jeremy Corbyn. Ja, wat wordt politiek dan ook leuk als Fleur het uitlegt? Oh, heb je zitten kijken? Nou, nog één keer. Fleur legt er nog één keer uit. Nog één keer. Ja, deze grote win voor Labour die was alleen maar mogelijk... door de implosie van de conservatieven. Ja, Fleur. Oh, die is echt, echt zo'n mooie dame. Gewoon. Ik denk, politiek wordt gewoon wel mooi. Ja, ja goed. Ja. Nou, dat vergelijking met wat er hier in Nederland zich afgelopen week heeft afgespeeld. Ja, dan ja. kan het gauw beter. Dat, heet, dat noemen ze politieke pubers. Ja, ja echt po politieke pubers waren het gewoon ja. bij elkaar. Echt ongelooflijk gewoon. Ja, dat was een slappe hap. Ja. Ja, mag ik dat zeggen? Dat ja, was dat was jij, meneer ja. Wilders. Ja, ja dat, dat jij er ook gewoon mee doet. Ik bedoel, je hebt die gast toch gekozen? Hè? Dan ga je hem nog een keer lopen afvallen ook. Nou, je mag niet pesten in de klas, ja? Nee, dat is wel zo. Nou goed, dan zit je nog te lezen opvallende 06. Ja, ja. Het schijnt wel van de, hoeveel 06-nummers ken jij uit je hoofd... of blijft het alleen bij je eigen nummer? Er is een man, ik zal ze nou niet noemen, anders maak ik reclame. Maar die verkoopt bijzondere nummers die makkelijk te onthouden zijn. Oh. Zoals je eigen geboortedatum of een mooie oplopende reeks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, echt maar waar. Hij, joh. hij zegt de mooiste vindt hij eigenlijk uh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Want dat is dan toch weer die, uh, dat minder gauw pak. Je begint altijd bij de 1. Maar hij zegt ook al van: uh, hij koopt dus hele ladingen nummers op. En hij zoekt er de mooiste uit. En die, uh, hij heeft hier een programma ontwikkeld zelf dat. Uh, op zoek is naar de lekkere combinaties van telefoonnummers. Ik vind het wel bijzonder. Okay, en dan Want dan ik, ik weet bijvoorbeeld... van, soms heb je dan een telefoonnummer... en dat is bijvoorbeeld 3721. Maar dan kan je zelf denken, 3 keer 7 is 21. He, en dan... Ja, uh, dan, dan 5.1 is 4. Of 5.1 is 04. En dat is het nummer van iemand die ik ken. En ik dat, weet dat oude hele oude telefoonnummers... weet ik nog uit mijn hoofd. Dus ja. het enige, omdat ik die zo vaak te Maar anders weet ik het meer. Ja. Nee, nee, Ik zit te denken of ik het oude telefoonnummer in Amsterdam... dat wist ik nog heel lang uit mijn hoofd. 20 jaar na dato wist ja, ik ja, het nog. Ja, ja. Nu niet meer. Niet meer. En wij hadden dus uh, 3332 in Zandvoort toen. En toen had je er nog geen, nog geen uh, uh, 10.000. Nee. Dat je nog niet. Ja, ik weet Daarna dat... kwam er een 1 voor. En toen kwam er dus 57 voor. Omdat uh, dat Zandvoort was. En nou, uh, nou ja ik weet gewoon dat je, het, dat je gewoon de, de hoornen oppakt en dat je aan dat dingetje slingert en dat je dan gewoon mag wilt u mijn doorverbinden met de huisarts en dan werd ik doorverbonden met ja. de huisarts dat is maar dat is lang Die geleden zo oud. dat is echt zo lang geleden wow. al. dit lijkt een beetje op Starship nog een stappen eens naar op Sarah daar even het hij de weg van in de vet. yo met goed jaren tachtig zijn we terug zeg ik altijd weer. dit is Paul Wade's planken voor golven nou, net een golf van regenen meneer. Dat is net weer iets anders. Perfume. Wat draagt u? Oud oh, heerlijk. Het stemgeluid van Taylor Swift. Nou, hopelijk als hij gaat optreden en dat ze ook een kleine bijdrage leveren. Fall waves en een uh, voedselbank. Uh, dat is heel mooi van Taylor Swift. Ja, mijn vrouw staat naar te kijken en ze zegt: nou, ik zie er niet zoveel wat bijzonders in hoor. zegt, nou, het is gewoon. Een... Elke vrouw kan zich herkennen in Taylor Swift, omdat ze zo gewoon is, maar onder de bus eten. Heel veel dingen wel heel goed geregeld. Blijkbaar, want ze weet heel veel geld binnen te slepen. en ze weet heel veel mensen aan te spreken met haar teksten. Dit ja, is Hallways, en... heel iets anders. Maar ik, het vond ik een beetje op elkaar lijken. Ja, ze heeft dat ook van. een behoorlijke gift aan voedselbanken. Ja, dat zeg, ik het. ja, ja dat zeg ik Maar ook uh, diverse, dat ze overal gewoon. Ja, doet ze overal. Dat maar, is ja, ze wel ze mooi kan ook. het allemaal aftrekken, natuurlijk. Hè? Oh ja, oh, natuurlijk. Dat wel, dus dat is geen belasting af te betalen. En wie zich daarmee bezighoudt. Ja, ik weet het niet zo, uh, ja. Nee, volgens mij niet. Maar goed, uiteindelijk, uh, wat ze natuurlijk wel doet, is mooi natuurlijk. Ze spreekt heel veel mensen aan, inspireert mensen met mooie dingen. En uiteindelijk nog eens gewoon geld ook nog weer. Wat is nou haar bekendste liedje dan? Ja. Nee, ik ja. weet het niet eens. Het ja. is niet uh, voor onze leeftijdsgroep, denk ik. Uh, nee, nee, nee. nee, nee. Grootste hit. <laughs> ja. Ja, nou ja, laten we het maar even over koken hebben. Want er is een kok in Ghana. Die is aangehouden na een twijfel over de juistheid van zijn Guinness Book of Records claim. Oh. Ja, hij zei dus zelf dat hij al dat hij 802 uur en 25 minuten aan één structuur had gekookt. Het zou lang met mijn gezicht in de pan zijn gevallen. En hij heeft ook een bewijs getoond in een persconferentie. Ja. Maar een dag later had iemand van de Guinness World Records gezegd... Dat, van, nou, dat is hun certificaat helemaal niet. Dus nou ja, hij is dus wel bezig geweest om het record te maken in het winkel. Is het toch wat geworden of is het raak... allemaal aangebrand? Nou, dat weet ik niet. Nou, die... Je kan natuurlijk ook gewoon zo lang water koken. Ja, op die manier. Gewoon erbij staan. Dan kan je koken, maar ondertussen een tukje doen. Ik wil gewoon aandacht. Ik wil aandacht, want ik kook heel goed. Nou, ja, en, en dan dan als een gerecht dan uh, met slow cooking... gewoon acht uur zult, kun jij even slapen? Ja, dan gewoon rechtop. Want dat mag misschien met wel. Met je hoofd tegen afzagen kap. En dan uh, kan je even... Ja, ik heb wel eens het aan koken. En waar is het er allemaal naartoe gegaan? Heb je naar de voedselbank gebracht? Nee, ik heb het weggegooid. Het was echt zoveel. Ik, ja, zonde. Nou zonde. China wist als eerste land succesvol een reis te maken naar de achterkant van de maan. Historisch moment voor Peking. En dat is slechts een opstapje, want ze hebben nog veel meer maanmissies in hun hoofd. En ze zitten denken aan Mars, ze zitten denken aan Jupiter. En het schijnt op, uh, sowieso op de maan dat ze daar grotten hebben. En in die grotten schijnt er ook wel een soort water te zitten... wat dan ook weer kan gebruikt worden op de maan zelf om mensen daar misschien een vakantie te laten genieten. Nou, er zijn allerlei wilde plannen die China heeft uh, uh, tentoongesteld. En uh, ze willen in eerste instantie ja, niet samenwerken. Want ja, China werd ook niet toegelaten... bij uh, allerlei samenwerkingen vanuit Europa en Amerika. Dus nu hebben ze zelf wel dingen ondernomen. En uh, de, Tian, de Chinese Six... Eh, er zijn foto's van eh, het oppervlak van de maan. er zijn terug op aarde gekomen. En, nou ja, ze maken een nieuw plan om uiteindelijk ook naar, ja, naar Mars te gaan. Om daar te kijken of ze daar iets verder kunnen optuigen. En ze hebben plusminus bijna twee kilo aan materiaal van de achterkant van de maan weten te bemachtigen. En er zijn dus ook altijd nog weer belangrijke vragen die we willen uh, onderzoeken. Waar komt het leven vandaan? Heeft Mars of in ieder geval de maan als eerste daar iets mee te maken? Ja. Ja, dat willen we graag. Dat doen. houdt ons altijd bezig, hè? Ja, zeker. Wie zijn wij en waar gaan wij naartoe? Ja, en dan ja. komen we weer bij die aliens. Hebben die ons tot leven gebracht? Of weet ik veel wat? <laughs> nou goed. Geen nou. idee. Ik zou geen zeggen, uh, dit was het alweer. Ja. Voor je het uh, weet. En wees blij met de regen, want hierdoor hebben we geen oproerkraaien in, uh, in het dorp. Nog één keer. Nee, die nee. Die hebben geen zin in regen. Die hebben geen zin in regen. Die denken we ze zelf van. Nou, en uh, door de hitte uh, stijgt het allemaal naar het hoofd en nu blijft het allemaal cool daar ja. in het hoofd. Goed, laatste plaatje voor tien uur is wat obscuur plaatje. Ik vind het wel erg leuk om dat uit te proberen. Nieve Naya nee, ja. met het acting. Hoi. Hoi. I know there's